Dat hij eerste bal onder zijn voeten door laat lopen en meeneemt naar de tweede paal op die paas van Blind. Waar iedereen al van schrok van, oh hij laat hem in zijn eigen doel lopen. Ja, rare fratsen. We hebben dat een aantal keren gezegd. Hij oogt toch op dat vlak nog altijd een beetje, nou ja, onstuimig, laat ik het vriendelijk zeggen. Maar de reflectie die hij toch ook een paar keer heeft laten zien... met name op die inzet in de eerste helft van Fernandes, waren groot. Zo is het ook wel weer. Evengoed heeft Feyenoord drie keer gescoord en Ajax pas één keer. En dan hebben de Amsterdammers dus een probleem met nog dus maar dik een kwartier te gaan. En dus heeft Frank de Boer besloten om een beroep te doen. Dat gaat hij tenminste zo doen op een echte spits in zijn selectie. De reus uit Moskou, oftewel Dimitri Boulikin, staat klaar om zo meteen in te gaan vallen. In de slotfase van deze wedstrijd kijken of hij nog echt het verschil kan maken. Want erg vaak komt Ajax niet... In de buurt van uh, Erwin Mulder. Misschien nu als uh, Vertongen. Halverwege de helft van Feyenoord paast richting uh, de Jong. De Jong Lodero combinatie op de rand van het strafstofgebied van Feyenoord uitgevoerd, maar uiteindelijk Leerdam die ertussen zit, en denkt ik neem in deze fase maar geen enkel risico, ik trap die bal over de achterlijn en Eriksen gaat zo een corner nemen en het is handig om te wachten op enige lengte en die is aanstaande, want Theo Jansen loopt naar de zijlijn, weet dat zijn klassieker erop zit, en Dimitri Boulikin komt hem dus vervangen en het eerste wat hij zal doen is kijken of hij zijn hoofd kan zetten onder een corner vanaf de linkerkant van Christian Eriksen Handjes geven, dat weten we bij Jansen inmiddels dat doet hij dan maar liever niet meer, dat deed hij ook ook nu niet. Kwartier nog. Hoekschop. Ajax. Boelikin in de ploeg. En daar letten we dus op. Boelikin komt niet bij de bal. Die wordt bij de eerste paal eigenlijk omhoog gekopt. Dan moet Mulder die daardoor wel de tijd krijgt naar die kopbal van Fernandes komen. Dat doet hij goed en kan de bal vangen. Dan staat er van Feyenoord echt niemand voor in. Guidetti en Schaken melden zich daar pas nu. Zodat er nu pas een trap komt ook van de doelman. Die komt wel keurig aan bij Guidetti trouwens. Die hem aardig aanneemt en meegeeft aan Fernandes. Dat ziet er aardig uit. Ajax heeft wel vijf mensen mee terug. Fernandes vanaf de linkerkant draait naar binnen. Geeft de bal aan Klaasie die dan paast. En dat doet over de hele goede bal naar Schaken. Guidetti nog altijd voor het doel. Die wacht. Klaassen moet mee verdedigen. Schaken wilde graag langs. Maar uh, ja, dat lukt niet. Dan loopt dan de bal zelf over de zijlijn. Lijkt erop alsof het pijpje ook bij uh, deze Ruben schaken wel een beetje leeg is. Wel bij meer hoor. Veel energie gegeven. Ja, het, uh, het zit er een beetje op. Het is echt een beetje shocker door die slotfase heen. En Feyenoord beperkt zich inderdaad toch vooral tot het tegenhouden. En ziet dan dat Ajax eigenlijk geen vuist kan maken aanvallend. Eerst kopballetje van Boulekin is er geweest. Achterwaarts, maar in een niemandsland. En dus is Mulder uiteindelijk degene die de bal ontvangt. Zijn lange bal weer op de borst van Vertongen. Nog een kwartier. En Feyenoord staat met 3-1 voor. het in Australië bij Marcella. Ja, vierde set. Het is uh, vijf gelijk. Nadal een uh, goede service game. Hij is nog strijdlustig. Dat, uh, uh, dat straalt hij uit. Lichaamstaal is uh, prima. Gebalde vuist. En uh, het zal erom hangen op die paar puntjes uh, in uh, deze laatste misschien wel vierde set. Of gaat Nadal die set nog pakken en wordt het een vijfde? Het is in ieder geval twee sets tegen één voor Djokovic en vijf gelijk. Klaasie wint in het uh, eigen opgebeut. Een uh, duel van Klaassen. En dat kwam goed uit, want dat zag er even dreigend uit voor Ajax. Feyenoord-Ajax 3-1. 75 minuten gespeeld. Boelikin in de ploeg gekomen bij Ajax, net als Lodero en Klaassen. En met de moeder wanhoop komen dan de Amsterdammers wel met veel mensen nu op die Feyenoord-helft. Maar zoals gezegd, de tweede helft is een tamelijk kansloze tweede helft. In de letterlijke zin van het woord, want mogelijkheden zijn er nauwelijks geweest. En in ieder geval niet voor Ajax. Klaassen, hakballetje. Ja, het ziet er leuk uit, maar als Lodero het zou hebben begrepen, had je er meer aan gehad. Nu begrijpt Lodero het niet, loopt hij... Die... Knullig de verkeerde kant op probeert Siem de Jong de bal nog de goede richting in te wurmen. Maar lukt dat niet omdat Feyenoord ertussen zit en de bal via Siem de Jong over de zijlijn schiet. En er een ingooi volgt voor Feyenoord. Dat gaat Nelom doen. De linksachter gaat dat ver doen richting Fernandes. Die kop door op Guidetti. Guidetti-Fernandes. Dan gaat hij er vandoor aan de linkerkant. Strafstroepgebied in, maar wordt dan van de sokken gelopen. Althans, dat doet Vertongen prima. En volgens de regels ontneemt Fernandes de bal. Speelt vervolgens Anita aan. Dan gaat hij over de zijlijn. Dan zegt Anita, maar ik was niet degene die hem als laatste raakte. Dat was Bakal. Bakal zegt, dat was Anita. En Kuipers zegt, Anita, jij hebt ongelijk. En je moet niet zijn grote mond hebben, want Feyenoord gaat nu gewoon gooien via Nelom. Maar wat een goede actie zegt van Guidetti, zag dat Fernandes er vandoor ging aan de linkerkant. Uiteindelijk dus de ingreep van Vertongen. En dan moest er ook nog een duif, die dacht daar buitengewoon rustig te kunnen zitten. Toch zich snel uit de voeten maken, anders had hij vanavond op het spit gegaan. Eriksen heeft de bal gegeven aan Lodero. Anita, ze heeft me nu nog te bedenken, moet zich ook niet zo uh, laten gelden. Want staat op scherp, zou hij geel krijgen, mist hij ook de volgende wedstrijd. We hadden al gezegd dat dat voor Vertongen gold naar zijn gele kaart. Nou ja, alle blessures zijn duidelijk. Dus Ajax heeft wat dat betreft al problemen genoeg. Lodero, een actie, een schijnbeweging en de bal kwijt. Dat is niet zo'n goede combinatie. Fernandez weg van de bal gezet door Anita. Die doet dat goed en correct. Eriksen neemt over. Lodero aan de, de rechterkant aangespeeld en dan centraal voor de goal. Nu uh, Sim de Jong die wegdraait bij Klaas. Die zoekt naar ruimte om te schieten. Nog maar een keer kapt en nog maar een keer draait. Dan de bal eigenlijk even kwijt. is. Die vindt hij terug onder zijn eigen lichaam. Dan geeft hij de bal aan Anita. Die zou kunnen schieten van de 16 meter. Wil de bal meegeven aan Ibisilio. En dat wordt dan net weer doorzien door Mokotjo. Die keurig is meegelopen. En voordat het echt dreigend wordt, voordat het echt gevaarlijk wordt, het probleem al kan oplossen. Bal richting Guidetti. Tenminste, dat was de bedoeling van Mokotjo. Maar die bal gaat over de zijlijn. En dus mag Ajax weer gaan ingooien. De energie is er echt uit hoor bij Feyenoord. Het is wegtrappen en maar kijken. En dan vooral tegenhouden. Nu komt Ajax weer met Van Rijn, Anita aan de rechterkant op de middenlijn. Balletje even aannemen spelen naar Lodero. Aanname van hem, frisse man ten slotte. Terug naar Van Rijn en dan Vertongen. En dan loopt Guidetti heen en weer tussen Van Rijn en Vertongen. Wie uiteindelijk besluit er het middenveld in te steken. Ja, dat doet Van Rijn. Maar paast de bal zo in de voeten van Klaas. uitbraakt nu via een snelle Ruben Schaken. Maar daar is ook de snelle meer. En vlak voor zijn eigen strafstopgebied, toch ook weer met enig risico. Neemt hij de bal aan. Paast hem vervolgens wel rustig naar Jan Vertongen. En dit moment van Feyenoord weer weg. Maar dan gaat Blind weer in de fout. Ongelooflijk. Gaat zomaar de bal inleveren bij Leerdam. Leerdam kijkt en paast. Guidetti op 20 meter van het doel. Zoekt contact met Schaken, die dicht bij hem staat. Maar vindt dat niet. Bij Feyenoord lopen trouwens Cissé en Cabral warm. Dat zijn natuurlijk ook omdat het snelle jongens zijn. of wel mensen die je goed kan gebruiken in de slotfase van deze wedstrijd. Waarin je voorwaartse, met name dus Guidetti, er een beetje doorheen zit. En we hebben dat gezegd. Ontstoken amandel koorts gehad. Dan is de energie toch wel een beetje uit je lichaam. Ik vind het al bewonderenswaardig werkelijk dat hij het al bijna 80 minuten volhoudt. Maar je ziet dat hij echt op zijn laatste benen loopt. Het komt uit zijn tenen. Maar hij staat er nog altijd. Klaasie gaat een vrije schot nemen voor Feyenoord ter hoogte van de middenlijn. Dan geeft de bal breed mee aan Martins Indy. Die vervolgens uh, Klaasie en uh, Nelom aanspeelt. Nelom paast naar uh, Guidetti. Ja, op inzet uh, kun je de man helemaal niks verwijten. De bal gaat terug naar Fernandes. En die denkt, nou ja, ik zie helemaal voorwaarts geen mogelijkheden. Dan maar terug naar uh, Erwin Mulder. Keeper wordt opgejaagd door Bulikin En dan gaat Mulder de fout in. Bulikin, Ja, maakt de goal. 2-3. Wat een blunder van Erwin Mulder. Daar waar Vermeer steeds met de schrik vrijkomt. Na een ongelukkig moment is Mulder nu het haasje. Want die neemt die bal aan buiten het strasselgebied. en verstrikt zich dan volledig in bal en boelikien. En uiteindelijk is het gewoon de kaats van de Bulikin die voldoende is om die bal uiteindelijk in de goal van Feyenoord te doen belanden. Hij rent er nog wel achteraan, maar ziet dan uiteindelijk de rust dat de bal in het net belandt. Wat een blunder van Erwin Mulder, die tot nu toe een prima partij speelde. Maar ja, je wordt op dit, dit soort momenten afgerekend. Mulder zou het liefst een gat in de grond graven en erin gaan zitten. Maar dat kan niet. Hij moet de wedstrijd volmaken. Het wordt spannend in de laatste 11 minuten. Bulikin met de... 2-3. Nou ja, het kan wel, 3, maar het zou ongelooflijk onverstandig zijn om nu een gat te graven erin te gaan zitten. Want daar helpt je je ploeg denk ik ook niet echt mee. Uh, ja, 10 minuten. Het is toch weer spannend nu. 3-2. En uh, het bal bezit voor Anita. En Ajax ruikt natuurlijk nu plotseling toch weer wat bloed. Het merkwaardige is dat Ajax in de hele tweede helft geen kans heeft gehad. Behalve dan dit merkwaardige moment waar de keeper dus de bal gewoon tegen Boelekin opschiet. En uh, met een grote boog in het doel ziet belanden. Dat zijn dingen die gebeuren je één keer in je carrière. En het zal mulder pijn doen dat het nu net in de klassieken moet overkomen zit voor Vertongen van Rijn. Ruikt Ajax bloed? Ja, ik zeg het wel. Maar is het zo? En geloven is er ook echt weer in. Eriksen draait weg van de sokken gelopen door Leerdam op een correcte wijze. En dan kan Feyenoord overnemen via Fernandes. Die kiest de ruimte aan de linkerkant om in te gaan lopen. Ach. Wil dat de bal bij Leerdam inleveren, maar levert hem in bij Anita. Anita net iets over de middenlijn. Paas naar Boulikin. Bulikin naar Klaas. De twee invallers. Weer Bulikin, Er is ruimte voor de rust om te schieten. Dat gaat hij nu doen. Het schot wordt nog aangeraakt door Martens Indi. En komt uiteindelijk via de stuit terecht in de handen van uh, Mulder. Er was toch even wat ruimte hoor voor Boulikin. Daar was een gapend gat, daar de Rus in. En vanaf een meter of twintig probeerde hij in elk geval te schieten. Sisse komt er zo in bij Feyenoord. Mulder trapt uit richting Schaken. Blind wint het duel van Schaken. Maar de bal is uiteindelijk wel voor Bakal. Bakal kiest voor de rust bij Mokotjo. Mokotjo ziet nu wel veel meer Ajax op zich afkomen. Met wat meer overtuiging ook dan in de voorbije minuten. Komt er goed uit. Klaas hier naar Fernandes bij het spel. De paas van hier is niet voor het eerst vandaag... Um... Goed en meteen ineens. Zoals hij het vaker kan en doet. Maar Fernandes was net een half metertje te ver. Al ontsnapt dan de aandacht van Anita. Nou. En de herhaling wijst uit dat nou ja, als je het al buiten spel vindt moet je je best doen om die stelling vol te houden. Want het scheelt millimeters in het beste geval. Fernandes gaan we niet meer zien ook, want die gaat nu naar de kant. En Cisse komt hem dan vervangen na 82 minuten. En dat betekent dat het pijpje bij Guidetti blijkbaar toch nog niet helemaal leeg is. Anders zou je dat uiteraard hebben aangegeven aan je trainer. Cabral loopt ook nog warm, die gaat gegarandeerd straks ook nog komen. Maar Guidetti staat er nog altijd. Feyenoord staat nog altijd voor met 3-2. Maar Ajax voelt dat er ruimte en kansen komen als Eriksen doorjaagt op Leerdam. Die bijna in de war is. Dan komt de bal met een karambooltje en een gelukje terug. Maar ontsnapt Feyenoord nu toch. Via aan de rechterkant schaken. Ja, dan staat Bidetti te wijzen, maar die staat buiten spel. Bal gaat naar Mokoccio, die past wel op Videtti. Bidetti in het op voor ja, 4-2. Nou, dan gebeurt er ineens een heleboel in korte tijd in de Kuip. En is het de derde goal van John Videtti. Wat een goede paas van uh, Mokoccio. In eerste instantie, en kijk, Erwin Mulder, die is dankbaar dat zijn fout uiteindelijk geen nederlaag gaat opleveren voor Feyenoord. Van een goede bal van Mokotjo En dan is Guidetti toch een ijskonijn in de 16. Want hij neemt aan en paast de bal uiteindelijk langs Vermeer. En schiet hem dus binnen. En zo is de marge weer 2 in het voordeel van Feyenoord. Ik ben ervan overtuigd dat Guidetti buitenspel staat, trouwens. Maar de grensrechter loopt 3 meter achter de feiten aan. Dus het is. Voor de grensrechter sowieso niet te zien of dat zo was. Ik heb echt de indruk dat het zo is. En dan zal het ook niet veel zijn geweest. Maar oké. Okay. Bij Ajax, merkwaardig genoeg, klaagt er niemand over. Dus wellicht zie ik aan de andere kant nog een bek over het hoofd. Het zou kunnen dat Anita verder teruggelopen was dan ik had gezien. Maar ik heb echt de indruk dat Guidetti voor de verdedigers uitblieft. Maar ja, als de grensrechter achter hem aanloopt. en het dus niet kan zien. dan is het probleem eigenlijk opgelost voordat het ontstaat. Uh, voor de tweede keer, gedaan de zaken nemen, geen keer. De goal telt. Ajax heeft afgetrapt en met 4-2 lijkt 7 minuten voor tijd de wedstrijd dus. Maar dat dachten we met 3 1 ook op slot te zitten. En als Mulder geen gekke dingen meer doet, zal dat normaal gesproken ook wel zo zijn. 4-2 voor Feyenoord in de kuip. Op een mooi moment om even te schakelen weer met de tennis. Marcella Mester. Nou, even wachten Marcella, sorry, want Blind gaat weer eens de fout in. laat zich van de bal zitten, maar dan vindt de scheidsrechter dat Guidetti een overtreding heeft gemaakt. Nou, daar is werkelijk geen sprake van. Maar Ajax krijgt de vrije schop wel. Tennissen. dan nu toch, Marcella, sorry. Ja zeker, Want als die voetballers over een paar minuten met twee keer 45 minuten klaar zijn, dan moet je weten dat deze heren, de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst van het tennis, al sinds half tien onze tijd vanochtend bezig zijn. Dus bijna 4,5 uur al toptennis laten zien. En het wordt spannender en spannender. Want nu in de vierde set is het zes gelijk. En gaan we zo dadelijk beginnen met de tiebreak. De beste kansen waren voor Novak Djokovic. Die kreeg in de achtste game drie breakpoints op de service van Nadal. 0,40 zelfs. Maar toen de Spanjaard in beste vorm. Dus het gaat helemaal gelijk op. Het is nog even wachten of we tot een vijfde set gaan. Of dat Novak Djokovic zijn derde Australian Open wint. We gaan het zien. Nog zes minuten in de Kuip. Feyenoord 4, Ajax 2. Corner voor Ajax aanstaande. Te nemen door Sim de Jong vanaf de rechterkant. Met Buleki natuurlijk daar als aanspeelpunt. Maar de bal wordt heel makkelijk gevangen door Mulder. En dat is een opluchting voor die Feyenoord Het was mooi om te zien na de goal van Guidetti dat ook Ron Vlaar die doelman nog even opzocht. En zei het is je allemaal vergeven jongen. Ook jij gaat gewoon een hele fijne avond hebben. Want dan gaat het toch zo langzaam maar zeker wel naar uitzien. De marge is twee, nog zes minuten te spelen. En wat zal Koeman blij zijn. Dat hij die Guidetti heeft laten staan. En Fernandes heeft gewisseld. Want deze zweet is dit jaar goud waard voor de Rotterdammers. Komen overigens bij deze stand ook in punten gelijk. En ik heb het al eerder in deze uitzending gezegd. Dan spreekt men in Amsterdam van een slecht seizoen. In Rotterdam zal men dat zeker niet doen. Want uh, ja, kampioenschap, daar gaat het niet om. Europees Europese voetbal komt steeds naderbij. Maar goed, er is nog even Anita en Eriksen. Klaas uh, wil eruit. Hij heeft dat zo even aan de kant ook duidelijk gemaakt. Blijkbaar toch wat geblesseerd geraakt bij een van zijn acties. Moet nu wel uh, verdedigen aan de bak als Boelek in de bal heeft en meegeeft aan Eriksen. Maar daar duikt Mulder vol overgave op de bal. Zo moeilijk was dat overigens niet. Want die bal kwam meer zijn richting op totdat hij naar de bal moest. En Klaas is er nu dan zelfs bij gaan zitten. En dat betekent dat uh, het spel weer even stil ligt na 86 minuten. De bal over de zijlijn is gegaan en Klaas ziet nog maar eens uitlegt aan, ik denk, Bulekin die daarbij staat. Nee, Eriksen is dat wat er nou eigenlijk met hem aan de hand is. Ik zei al, hij gaf zelf een minuut geleden al aan dat hij naar de kant wilde. Ik denk dat er een botsing is geweest, zo even, waar hij toch wat last van heeft, van een knie of een been. Als je met 3-2 achter staat en je moet nog 5 minuten, dan kun je gegarandeerd door. Maar als je met 4-2 voor staat, denk je, nou ja, dat halve minuutje oponthoudt, komt me eigenlijk ook wel uit. Kortom, tijd om te gaan. Hij gaat normaal gesproken denk ik, het veld verlaten. Dat doet hij sowieso, want hij zal buiten de lijnen moeten worden verzorgd. Ja. Maar ik verwacht dat hij niet meer terugkomt ook deze wedstrijd. Ja, Koeman is boos boos op uh, de wissels. Dat gaat allemaal niet snel genoeg naar uh, de zin. Er moet eerst nog weer een shirt worden aangetrokken. Ik weet niet wie er uh, nu als uh, invaller voor hem in het uh, veld gaat komen. Maar Koeman wil in elk geval die bezetting goed houden. En zegt nu ook tegen die verzorger... Ja, had je die Klaas niet even wat langer bezig kunnen houden daar uh, op het veld. Maar ja, uh, uh, ze zijn samen aangekomen aan de zijlijn. Klaas zegt nu nog wel, ik wil er nog wel even in. Ik denk dat Stefan de Vrij erbij gaat komen overigens. Ja. eventjes uh, achterin. En uh, ja, dat is uh, ook wel een hele logische wissel. Koeman staat dat nu ook aan te geven. Dat er gewisseld moet worden. Uh, kan dat? Ja, dat kan. Want er uh, moet nog een doeltrap genomen worden door uh, Erwin Mulder. Kuipers maakt uh, duidelijk dat hij de klok stilzet. Dat doet hij omdat uh, Klaas wel erg langzaam naar de kant schokt. Krijgt nu ook een duwtje nog van Kuipers. Wat mooi is, is dat Klaas eigenlijk niet meer kan lopen. Die komt bij de kant uit. Die weet al dat hij gewisseld gaat worden. Gaat toch nog even terug in het veld loopt dan helemaal naar de andere ja, ja, kant ja, ja, ja. en denkt, hé, hey, ik moet eruit, dat had ik niet verwacht. En dan in een sukkeldrafje terug. En daarom zegt de scheidsrechter, nu moet je even doorlopen, anders krijg je nog geel. Stefan de Vrij bevrijd van zijn enkelblessure geen basisplaats nog nu. Nou, mooie knuffel trouwens, Koeman en uh, Klaas, ja, hij toch wel de held van uh, deze wedstrijd, samen met Guidetti. En Stefan De Vrij komt er nu dus nog even bij in die slotfase. En zal ongetwijfeld ja, op Klaassen gaan spelen daar op het middenveld. Die zal die even moeten bezweren. Er komt zo nog een wissel aan. Want Koeman wenkt nu nog een keer richting de wissels. Van nou ja, kom nog maar een keer. Mulder neemt de doeltrap. Nog drie minuten. Feyenoord op 4-2. Bal op het hoofd van de Vrij. is eerste balcontact in deze klassieker. Het zal een fijn gevoel zijn voor deze jonge verdediger. Die dan dus nu eventjes middenvelder is. Dat hij weer terug is in dat Rotterdamse elftal. Waar hij zo lang... Ontbrak. Ik denk dat Cabral nog even mag komen zo meteen. Command heeft inderdaad wel gewenkt. Maar het is moeilijk te zien om nou aan de overkant te turen wie daar nou zijn trainingjackje uit doet. Klaassen heeft de bal voor Ajax. Met de moed en wanhoop. Nou ja, tegen beter weten in misschien wel maar 88 minuten. Met de 4-2 voorsprong voor Feyenoord trekt Ajax nog maar een keer ten aanval. Als Siem de Jong de bal wil meegeven aan Boulekin, Dat mislukt. Dan zit Feyenoord ertussen. Kan er nog een keer een diepe bal komen naar Guidetti. Dat wordt dan onderschept door Blind. Die toch ook wel behoorlijk wat steekjes heeft laten vallen. Blind nu wegdraaien en meegeven aan Vertongen ter hoogte van de middenlijn. Die mag dan de volgende Ajax aanval in gang zetten. Ajax aanvallen die we dus in de tweede helft nauwelijks met enig gevaar hebben gezien. Nu Vertongen van de bal gezet door de Vrij. Makkelijk. En de bal weggetrapt daar achterin door Feyenoord. Ontvangen door Bakal rond de middenlijn. Dan gaat de bal over de zijlijn en is die als laatste geraakt door Siem de Jong. Sisse was het, die de bal veroverde, notabene rond zijn eigen strafstofgebied. En de bal naar voren paasde. Hij is dus een van de invallers aan de Feyenoordzijde. Inderdaad maakt Koeman Cabral nog eventjes duidelijk dat hij nog even mag meehobbelen in deze wedstrijd. Feyenoord mag zo gaan ingooien. Ik zie een spandoek, John het kanon. Nou, dat is vandaag meer dan eens bewezen. Dat Guidetti een hele belangrijke rol speelt voor de Rotterdammers. En nu dus een hat op zijn naam heeft. Rubens Schaken met het balbezit voor Feyenoord aan de linkerkant. Achtervolgd door Blind. Krijgt hem in de voeten van Nederland. Als je dat spanddoek dan maakt met losse letters. En flaarschieter is een vrijtrap trap. En dan kun je ook rond het kanon maken. Hè. Dat is heel makkelijk. Goed dat is, dat is makkelijk. Ja. Lodero heeft de bal voor Ajax. Maar ver op zijn eigen helft. Draait wel handig weg trouwens. En geeft de bal nu rood van de middellijn mee aan Bulikin. Die in de rug staat met Martins Indy. Of liever Martins Indy staat in zijn rug. En houdt hem een beetje vast. Wegdraaien lukt. Paas eigenlijk niet. Er zit een Feyenoordbeen tussen bal over de zijlijn. Cabral staat inderdaad klaar om nog in te vallen in de stopminuten van deze wedstrijd. Daar is dan nu ruimte en tijd voor. dan kan hij nog seconden meedoen. Guidetti naar de kant. Uiteraard een publiekswissel voor de man die ontstoken amandelen had en koorts. En waarvan iedereen in Rotterdam en omstreken een week lang tussen hoop en vrees heeft geleefd. Of hij zou spelen. Hij is pas 19. Maar het is de man van Feyenoord. Omdat hij vandaag drie keer scoort. Maar omdat hij... Kwaliteiten heeft die niet, elftal, niet ieder elftal zomaar heeft. En die Koeman omarmt. En om die reden is hij belangrijk. Drie goals. Guidetti naar de kant. Een mooie omhelzing met Koeman bij de dugout. En Cabral voor de slotminuut in het elftal. Hij was de man vandaag. Dat mag duidelijk zijn Nou zijn drie goals. Hebisilio namens uh, Ajax. Het zijn uh, de dying seconds van uh, deze klassieker. Extra tijd, vier minuten. Als Ron Vlaar het balbezit heeft, lange bal richting Schaken. Die staat daartussen. Twee Ajaxiden in. De twee centrale verdedigers. Die winnen het duel over van de Feyenoord aanvallen. Dan kan Vertongen richting de middenlijn. Paas naar Eriksen. Eriksen aan de wandel, aan de linkerkant. Achtervolgd door Mokoccio, Moet dan inhouden. Komt dan naar binnen, Eriksen. Bal aan de rechtervoet. Nog altijd Eriksen. Gaat dan de bal maar brengen. Dat doet hij bij Anita. Anita terug naar Eriksen. Eriksen op de rand van het stadstoelgebied neemt de bal wel aan. Maar draait naar de buitenkant weg. Daar had de binnenkant tot de mogelijkheden behoord. Maar dat deed hij niet. Zo is het eigenlijk niet meteen gevaarlijk. Anita Lodero. De aanval loopt nog wel steeds. Korte combinaties. Lodero doet eigenlijk hetzelfde. Wil de bal meenemen. Maar komt er niet aan toe. Stoort dan wel tegenstanders bij het uitverdedigen. Zodat Ajax de bal op de helft van Feyenoord kan houden. En de omsingeling daar dus nog altijd in volle gang is. Via Vertongen moet de bal dan opnieuw ingebracht worden. De kaats van Ebesilio terug naar Vertongen. Verandert daar eigenlijk niks aan. Dus nog maar eens proberen. Dan steekt hij de bal langs Bulekin. Verdedigt Feyenoord uit met een trap op de Ajax-helft. Daar staat van Feyenoord logischerwijs niemand meer. En die bal rolt halverwege de Amsterdamse helft al voor de voeten van Vermeer. Nog 2,5 minuut en dan zal er een orkaan van geluid gaan losbarsten hier in de Kuip. Als Vertongen zoekt naar de Jong aan de rechterkant. De Jong moet zich even ontdoen van Sekou C. Overtreding toch dacht ik van Sisse. Ja inderdaad Kuipers heeft daarvoor gefloten. En zo komt er in de extra tijd nog een vrije trap voor Ajax. De hoogte van het Zasop gebied iets aan de rechterkant. Het zal een laatste wapens feit worden van de Amsterdammers. Het zal ook de laatste keer zijn dat men misschien wel zal proberen... of op kool te schieten of Boeliecki nog een keer in stelling proberen te brengen. Twee man voeren topoverleg over die vrije trap. Lijkt me toch niet erg nodig. Vertongen komt er ook nog bij. Lodero, Eriksen en Vertongen. Het zal zijn om de stand wat draaglijker te maken. Terwijl Mulder aan te organiseren is. En Kuipers maar eens toeziet of die muur van Feyenoord bestaande uit vier, vijf mensen... wel op de juiste afstand staat. Twee minuutjes nog. Uh, anderhalf eigenlijk. Over van de extra tijd. Lodero achter de bal. De muur nog steeds uh, gemetseld. En alsof uh, Kuipers zich ermee wil bemoeien, staat hij daar nog steeds bij. Loopt nu weg. En fluit. En dan mag Lodero gaan schieten. Dat doet hij wel over de muur. En ja, bal gaat naast. Maar dat scheelt denk ik helemaal niet zoveel. Met veel gevoel door de Uruguayaan geschoten. Wel mooi over de muur getild. Ruim. En ja, nou ja, de herhaling wijst uit dat die er wel minstens een meter of anderhalf twee langs dat doel van Mulder zeilt. Dat oogde wat linker. Dan dat het uiteindelijk was. Mulder gaat een doeltrap nemen. Mulder heeft geen haast meer. Dat had hij eigenlijk al heel lang niet. En terwijl de klok zegt 93 minuten. Gaat de doelman van de Feyenoord dan trappen. En weet Feyenoord eigenlijk al dat het de buit binnen heeft. Mulder. Terwijl iedereen bij Feyenoord al voor de dugout staat. Om enigszins een feestje te vieren. En het heel stil is aan de andere kant. Logischerwijs natuurlijk. Voor het eerst sinds 2006 wint Feyenoord weer eens een klassieker in de kuip. Toen we overigens in dat seizoen met Erwin Koeman als coach werd er een DVD gemaakt van die twee wedstrijden. Groot feest, vervolgens in de playoffs was Ajax twee keer te sterk. En stond Ben met uh, lege handen. Nu uh, zal er geen dvd gemaakt worden. Maar worden de punten gekoesterd. Als Cabral nog eens probeert aan te zetten. Maar wordt afgetroefd rond het Amsterdamse strafstofgebied. Door uh, Eriksen van Rijn vervolgens. Met de bal aan de voet. Dan wordt de diepte gezocht door uh, Vertongen. Die wordt wel achtervolgd door Mococcio. Maar er wordt ook ruimte gezocht door uh, Ebicilio. En gevonden uiteindelijk hij aan de linkerkant. Silvio draait nog maar eens naar binnen. Ajax tegen BTW Wete-In valt nog maar eens aan. Wil eigenlijk ook liever dat de scheidsrechter fluit Björn Kuipers. Die is dat nog niet van plan. Simeon de Jong kan zo de bal nog een keer aannemen. Nog één keer wegdraaien. Wordt dan van de bal gezet door De Vrij die keurig mee verdedigt. En dan ook het tweede duel van Lodero wint. Dan in de drukte de bal toch weer verspeeld. Zegt Kuipers al genoeg? Nee, de klok is over de 94 minuten heen. Anita wil nog eens inbrengen. Kuipers kijkt op zijn horloge. Kuipers fluit en het is voorbij in de Kuip. Feyenoord wint met 4-2. Van Ajax. En daar had toch niet iedereen zomaar rekening mee gehouden. Dat dat zo makkelijk zou gaan gebeuren. Guidetti is de grote man. Want maakte er drie. Waarvan één uit een strafschop. Vertongen die de fout inging. Daar zal nog wel wat over na worden gepraat. Maar Ajax is simpelweg niet bij machten geweest. Om hier Feyenoord het vuur aan de schenen te leggen. Er valt kort om niet veel af te dingen. Op de overwinning voor de Rotterdammers. Feyenoord 4, Ajax 2. En bij de ploeg heeft nu 34 punten uit 19 wedstrijden. Ajax nog wel een beter doelsaldo. Gaan we meteen door naar de finale van de Australian Open? Djokovic tegen een al. Cruciale fase in de vierde set. Marcella. Ja, de ontknoping nadert hoor. En ja, de ontknoping voor Djokovic gaat hij winnen. Of wordt het Nadal die er een vijfde set uittrekt? Het is 6-5 in de vierde set tiebreak. En het is 6-5 voor Nadal. Hij heeft dus een setpoint. Djokovic stond 5-3 voor. miste op 5 4 een hele makkelijke voorhand. De spanning speelt hier wel degelijk mee. 6-5 dus voor Nadal. Djokovic gaat uh, serveren. Concentreert zich weer met het bekende lange stuiteren van de bal. Daar komt de eerste service. Gaat hij in? Ja. Hij is goed naar de backhand van Nadal. Voorhand Djokovic in de hoek van uh, Nadal. De voorhand Djokovic opnieuw. Hij kiest toch uh, de aanval. Nee, hij gaat naar achteren. Oeh, hij slaat hem uit. En dat betekent dat uh, Nadal de vierde set wint. Nadal op zijn knieën. Want wat heeft deze man een vechtlust getoond? Het was echt Djokovic de betere man. Won zijn servicegames makkelijker. Kreeg weinig punten tegen. Geen enkel breakpoint. Maar Nadal bleef knokken. En essentieel natuurlijk die achtste game... ...van deze vierde set. 0-40 op de service van Nadal. Drie breakpoints voor Djokovic. En Nadal werkte ze allemaal weg. Daar is die om een keer het geloof weer een beetje teruggekomen bij Nadal... ...die fysiek nog echt veel in de tank heeft. De vraag is, heeft Djokovic dat nog? Want we weten die lange partij van uh, Djokovic tegen Murray in de halve finale. Toen oogde hij niet al te fit. De wedstrijd daarvoor in de kwartfinale tegen Ferrer ook niet... Deze wedstrijd tot nu toe ziet hij er goed uit. Heeft hij goede beleving, geen ademhalingsproblemen en lijkt hij fit. Maar ja, na deze teleurstelling van het setverlies in deze lange vierde set... die 1 uur en 28 minuten duurde. Twee minuutjes korter dus dan de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. En zo zijn we hier nog steeds niet klaar. Half tien onze tijd vanochtend begonnen. We zitten in Melbourne, ver naar middernacht. Maar uiteindelijk zal de vijfde beslissende set ook de beslissing brengen. Wie de Australian Open van 2012 gaat winnen. En we zijn bij langslijn ook nog lang niet klaar, want we gaan door tot 6 uur. Het is bijna vijf voor half drie En in verband met die klassieker tussen Feyenoord en Ajax, dus door de Rotterdammers met 4-2 gewonnen, werd het nieuws van twee uur even uitgesteld. Maar daar gaan we nu naartoe. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl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 Het weer vanuit het oosten verder toenemende bewolking... bij een temperatuur tussen 3 graden in het westen... rond het vriespunt in het oosten. Morgen kan er wat sneeuw vallen en schommelt de temperatuur rond het vriespunt. En de dagen daarna nog wat kouder en zonnig. En dit was het NOS Journaal.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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze vele weekaanbiedingen. Tampoesses, doos van 5 stuks, 1,99. Oh, die zijn lekker bij die koffie. En die is ook in de aanbieding. Douwe Egbert Snelfilterkoffie. Rood, mild of DKV. Twee pakken van 250 gram voor maar 4,49. En natuurlijk kunt u nog steeds sparen voor pop-up spelers. Plus geeft meer. Veel meer. Goedemiddag. Twee minuten voor half drie. Dat is natuurlijk straks het vervolg van de tennisfinale tussen Djokovic en Nadal. Maar vanaf half drie wordt er ook weer gevoetbal. Twee wedstrijden staan op punt van beginnen. Eentje daarvan in Enschede. Twente dat natuurlijk ook zal willen profiteren van het verlies van AZ. Gisteren thuis tegen FC Groningen. En die kamp. Ja, dat wordt een leuke wedstrijd denk ik. FC Twente, FC Groningen. Eerder dit seizoen in Groningen werd het 1-1. Doelpunten van Suk en van John. Suk voor Groningen. John voor... FC Twente, John staat wel in de basis, suk niet, die zit op de bank. En als ik kijk naar de opstellingen, Steve McLaren van FC Twente heeft de beschikking over Bayrami en over Chatli. Die waren een beetje een vraagtekentje, maar zij doen beide mee. En uh, natuurlijk ook Luc de Jong. De spits. Ik kijk even naar de spelers. Want het is hier, uh, ik mag wel zeggen, nogal koud. Maar ik zie toch veel spelers met korte moutjes. Uh, in ieder geval van uh, FC Twente. Een mannetje of drie en twee van FC Groningen. Koud, iedereen om me heen. Met dikke jassen, lange onderbroeken. En je kent dat wel. FC Groningen van Pieter Huistra. Met David Texera natuurlijk in de spits. Tadic, gelukkig nog op de Nederlandse velden. Volgens nog te bewonderen. Nog een uh, paar dagen. Dan is er nog een mogelijkheid om hem eventueel weg te halen. Maar ik hoop dat hij lang blijft spelen bij FC Twente. Want het is een genot om naar te kijken. Probleempje voor Pieter Huistra. Burnett, geblesseerd, heeft de wedstrijd niet gehaald. Kapolhof speelt uh, linksbek. En zo gaan we zo dadelijk onder leiding van Kevin Blom. Hopelijk een hele leuke wedstrijd zien. Waar FC Twente op de derde plaats drie punten achter AZ. Vijf achter PSV. Graag die aansluiting wil houden. En naast AZ wil komen. 29 punten in de zevende plaats voor FC Groningen. Die kunnen ook gewoon punten gebruiken om stevig in dat linkerrijtje te komen. Over een paar minuten, de beide ploegen dus op het veld, onder leiding van Kevin Blom. Gaan we beginnen aan FC Twente, FC Groningen. En voor we naar de volgende wedstrijd gaan, meld ik u even dat de Japanse voetbalverdette Honda, Kaisuke Honda, op het punt staat CSK Moskou te verhuilen voor Lazio Roma. De Japanse sportkant Nippon meldde dat de middenvelder voor een transferbedrag van 14 miljoen euro naar de Italiaanse club zou kunnen verhuizen. Ik meld u dat allemaal natuurlijk omdat u Honda nog wel kent, want voordat hij daar naar Rusland ging, naar CSK Moskou, kwam hij van VVV dat vanmiddag een belangrijke wedstrijd gaat spelen in Waalwijk tegen RKC Richard van der Made. Ja, dat is een hele belangrijke wedstrijd. Dat hebben beide ploegen ook vooraf uitgeroepen de afgelopen dagen. RKC zegt bijvoorbeeld in het eigen programmablad dat dit vanmiddag een sleutelduel is. Dat zal uitmaken of RKC volgend seizoen eerste of eredivisie speelt. Nou, Dat is allemaal natuurlijk nog wat overdreven, want het seizoen is nog lang genoeg. Maar ook VVV heeft in de persoon van trainer Ton Lokhoff dit duel betiteld als potentieel cruciaal. De feiten zijn in elk geval dat RKC vijf punten meer heeft dan VVV Venlo... Maar... Maar dat natuurlijk vanmiddag dat verschil kan teruggebracht worden bij een overwinning van VVV tot slechts 2 punten. Maar het kan ook zijn dat RKC verder uitloopt naar een verschil van 8 punten. En dan heeft de ploeg uit Waalwijk in elk geval weer wat meer rust. Wat opvalt is dat bij RKC in de punt van de aanval de Hongaar Christian Nemets staat opgesteld. De afgelopen dagen is hij binnengekomen hier bij RKC. Schijnt een belofte te zijn met een neusje voor de goal. 23 jaar jong en Technisch zeer vaardig. En hij moet zorgen voor de doelpunten bij RKC. Twee minuten zijn we onderweg. De vrije trap van VVV belandt in het strafschopgebied van RKC. Maar daar wordt een overtreding gemaakt. De bal rolt dan in de handen van Pieter Vink. Hij is de scheidsrechter En die rolt de bal vervolgens weer terug naar de doelman van RKC. En dat is het hele seizoen al. Jeroen Zoet. 0-0 dus in Waalwijk in dit belangrijke duel. Onderin de ranglijst. En niet potentieel cruciaal, maar absoluut cruciaal... is de vijfde set tussen Djokovic en Nadal. Wie wint die Australië? Open. Marcella Mesker. Ja, nou dat is nog ver weg hoor. Want uh, het staat pas 1-0 in de vijfde set voor Nadal, want hij begon met de service. Misschien dat dat een voordeeltje is, die halve finale Djokovic-Murray, die lange vijf zetten, daar begon Djokovic. En dan heb je toch een beetje meer adem in de game als je moet retourneren, als je net die 1-0 voorstaat. Dus een klein voordeeltje voor de Spanjaard, die natuurlijk vorig jaar die zes grote wedstrijden tegen Djokovic, alle zes verloor. Dus ook een beetje een mental blok heeft tegen de Serviër. Maar vandaag echt een geweldige veerkracht heeft getoond in die vierde set. Was niet de betere speler, maar op het eind de belangrijkste punten te winnen. Je zag bij de wissel even Pascal Maria, de umpire, naar Nadal kijken. Want die neemt erg veel tijd met zijn routine... met het zetten van de flesjes op de juiste plaats. En het kan ze eigenlijk ook niet kwalijk genomen worden. Want de mannen staan vier uur en drie kwartier op de baan nu. En ik denk dat er gewoon straks een record wordt gebroken. De langste wedstrijd ooit bij de Australian Open... Ja, die kwam uit 2009, halve finale. Nadal tegen Landgeno was een wedstrijd van 5 uur en 14 minuten. Nou, ik denk dat deze set wel een half uur gaat duren. Dus ook daar kunnen de heren nog een uh, mooi record boeken. Nou, er is eigenlijk nog niks gebeurd. Het is uh, 1-0 voor Nadal. Djokovic serveert. We kijken of hij de 1-1 kan maken. 40-15 tweede service. Return veruit van Rafael Nadal. En dus wordt het 1-1 in de vijfde set. I'm Het was 1980 en de politie scoorde een hit met een vrij gemakkelijke tekst die kun jij zelf Tom. De du du du, de da da da. Ik weet ook dat het nog een heel lang duurt voordat hij eigenlijk bij het echte einde is. <laughs> maar we gaan voetballen volgens mij bij Twente tegen Groningen. Hoe, hoe, hoe da da da, En die houtkamp. 0-0, ja mijn geboortejaar, 80, leuk. Uh, het is 0-0, uh, uh, tegenvallertje ja, oké, oké. voor uh, FC Twente, want Dwight Team leuk muziekje. Ja. Uh, Dwight Team uh, <laughs> moest eruit, Ga verder. En, uh, uh, Dwight Dalli raakte geblesseerd. En Tim Cornelissen is uh, in zijn plaats gekomen, is natuurlijk een tegenvaller voor McLaren na 4 minuten spelen. Terwijl het publiek het niet mee eens is dat de inborp... Door grensrechter Siebert, Siebert aan Epstein uh, Groningen wordt gegeven. Er is nog niet veel gebeurd. Behalve dan die blessure, ongelukkige botsing en het onderbeen van uh, Tien Dalli. Dat uh, zag er nogal vreemd uit. Kan niet verder lopen, ook niet verder spelen. En dus de invaller Tim Cornelissen. Dat kan natuurlijk uh, van invloed zijn op de rest van de wedstrijd. Omdat je dan net weer even 1 een... Uh, wissel minder uh, omdat je deze gedwongen moet maken. En als je de uh, taxi zou willen wisselen verderop in de wedstrijd... ...heb je gewoon één wissel minder. Goed, balbezit voor FC Groningen. Goed gedaan door Van Dijk. Die gaat uh, mee naar voren, de centrale verdediger. en schiet de bal wel van heel erg ver langs het doel van uh, Michailov... ...die nog helemaal niets te doen heeft gehad. Maar dat geldt ook voor Luciano, de keeper aan de andere kant. Het is uh, duidelijk eventjes kijken, uh, wennen aan deze koude omstandigheden... ...waar Douglas met korte mouwtjes speelt... ...maar wel hele opvallende grote handschoenen aan heeft. En de bal speelt naar Peter. De 100e wedstrijd voor FC Twente. En uh, paas de bal terug naar Douglas. Douglas, bal naar buiten, naar Rosales. Die is uh, van rechtsback naar linksback gegaan. En Tim Cornelissen speelt uh, als rechtsback nu. Omdat Dalli de linksback dus eruit is gegaan. En Cornelissen beter als rechtsback uit de voeten kan. En Rosales allebei de uh, kanten kan bespelen. Inborp, uh, ik zei het al, er uh, gebeurt niet zoveel uh, voor ons nog. Voor FC Twente, gekomen bij Wiskorov. Speelt er wel weer rustig naar Douglas. Douglas uh, kijkt in de diepte, loopt er iemand vrij? Nee, dus gaat het naar Rosales. Rosales weer helemaal terug naar Michailov. En zo kunnen we 100 jaar voetballen, maar er zal er geen kans komen. Want het is een beetje schuiven, heen en weer schuiven. En FC Groningen dringt niet aan. Laat, uh... FC Twente komen, maar Twente komt niet. Ook Brama heeft nu weer de bal en speelt hem weer terug naar Michailov. 0-0 na 8,5 minuut spelen bij FC Twente FC Groningen. LKC bezig aan een vrijval in de Eredivisie tegen VVV Richard van der Made. Ja, heel veel verloren de laatste maanden. Alleen vlak voor de winterstop nog een overwinning in Doetinchem tegen de Graafschap. Maar RKC bepaalt wel in de eerste tien minuten van dit belangrijke duel wat er gebeurt op het veld. Met nu een goede steekpaas van Sander Duits gaat richting Meijers. Wordt goed opgevangen achterin door Yoshida, de Japanner, de centrale verdediger van VVV. Maar de thuisploeg RKC is al een aantal keren dicht bij doelman Gentenaar geweest. Al vrij vroeg met een tekort terugspeelbal van Leijwe Cabessi was het schet die bijna Gentenaar kon verrassen... En twee minuten later een kopbal van aanvoerder Frank van Mosselveld dat over het doel ging van VVV. VVV dat nu de bal heeft. 0-0 dus de stand, 10,5 minuten onderweg. En een goede actie aan de linkerkant nu van VVV met een. Een opstelling die niet uit, uh, afwijkt van uh, vorige week toen VVV uh, thuis won in Venlo van uh, Feyenoord met uh, 2-1. De actie was aan de linkerkant van uh, Brian Linsen, kon even niet op zijn naam komen. Maar dezelfde namen met de vier versterkingen dus uh, van VVV die in de winterstop zijn gehaald... staan ook nu weer in het elftal van uh, Ton Lokhoff. VVV dat overigens nog steeds bezig is. Het kan nog tot uh, komende dinsdag om ook misschien nog wel een extra aanvaller te halen. Het is allemaal mogelijk in Venlo omdat uh, Moussa, u weet, dat ongetwijfeld verkocht... Uh, werd onlangs voor uh, 5 miljoen euro. 11 minuten zijn we dus bezig. De bal ligt bij Jeroen Soet, de keeper van RKC. Er is nog niet zo heel veel gebeurd. Twee kleine kansjes dus voor RKC in de openingsfase van dit duel. En wij gaan even vooruitkijken naar het uh, fietsen door het zware zand. Straks in Kokzijde, de man. Het Gio Lippens. Een schitterend weekend eigenlijk voor het Nederlands met uh, Bij de jongeren. Uh, de, de, de, de twee wereldtitels gisteren, vandaag bij de vrouwen. Maar nu is het over. hè? Daar gaan we wel vanuit, hoor, dat het over is. Want dat we bij de elite mee kunnen doen, nou dat zal een illusie blijven voor dit jaar. Misschien dat we de komende jaren weer wat aardigst tegemoet gaan. Zeker als de generatie last van de haar doorgaat naar de elite rijders. Nee, maar tot nu toe zijn we wel gewoon de grootverdieners van dit WK-veldrijden. En uh, wordt toch wel links en rechts, ook, met name door de Vlamingen... wel respectvol in de richting van al die uh, oranje mensen gekeken. Zo van, jongens, jullie doen het eigenlijk wel heel erg goed. Inderdaad, bij de junioren, bij de beloften en bij de vrouwen. En uh, straks gaan we ons opmaken. Iedereen heeft het over al die Vlamingen. Maar er zijn er ook nog wel een paar Tsjechen die redelijk... Of, of is dit zand toch echt uh, Vlaams zand? Ja, het is niet de favoriete ondergoed. Van, uh, onder, ondergoed zeg ik dat nou echt uh, de ja. ondergrond van zijn Denex Stibar? Nee, dat komt omdat er zojuist een tweetje binnenkwam dat hij zelfs oranje of roze ondergoed aan had. Stibar heeft uh, sinds dit seizoen een uh, roze fiets. Uh, zijn fans hier recht aan de overkant uh, van de commentaarpositie staan ook allemaal uh, in het roze, roze hoedjes, uh, roze sjaaltjes, boas om de nek en noem het allemaal maar op. En uh, Stibar uh, had zich dus inderdaad uh, ook een uh, rode of een roze onderbroek aangetrokken voor dat hij hier naartoe kwam. Maar goed, dat hoorde allemaal een beetje bij het, bij het spel en uh, geeft ook wel aan hoe ontspannend die Stieber is. Maar het is inderdaad niet zijn favoriete ondergrond, dat zand. Uh, hij weet dat hij er wat minder goed uit de voeten kan dan uh, met name de Vlamingen. En daar zal het toch wel echt op uit gaan draaien op een gevecht tussen die Vlamingen. Niels Albert zien we daar rondrijden. Die is bezig met het opwarmen voor de start van de wedstrijd. Kevin Powels natuurlijk, Sven Nijs. Dat zijn toch de drie grote favorieten hier op dat WK. Maar goed, vlak Stieber Nooit uit door de afgelopen twee jaar. Is hij toch uh, op een hele knappe manier wereldkampioen geworden. Eerst in eigen land en vorig jaar ook nog weer eens een keer in Sankt Wendel. Oké, okay, dus uh, straks gaan we kijken. Kan het nog zijn dat een broedermoord van die Vlamingen onderling komt? Of is het uiteindelijk toch wel een soort gunfactor? Het moet een Belg worden. Ik vrees dat er de gunfactor dat hij niet echt mee gaat spelen daar in Vlaanderenland. Dat ze elkaar eerder in de wielen zullen rijden dan elkaar zullen helpen. Nee, de hulp zal moeten komen van al die andere mannen, al die andere Vlamingen die nog meerijden. Denk daarbij aan Bart Arnouds, Rob Peters, nou, dat soort namen. Die zullen het werk moeten opknappen, maar die drie grote mannen die gaan elkaar echt niet helpen. Die willen allemaal wereldkampioen worden in eigen land. En dat allemaal voor een decor, je houdt het gewoon niet voor mogelijk. 61.000 mensen langs het parcours, dat kan echt Niemand meer bij. Ja, er zullen twee mensen bij moeten. Zometeen de koning, halverwege de koers komt hij aan. Half vier komt hij met een helikopter hier naartoe. En ook premier, die Roepo, die komt hier naartoe. Die kunnen er nog wel bij, maar voor de rest zijn de poorten stijf op slot. 61.000 mensen bij het veldrijden. Vanaf drie uur ook bij langs de Lijn natuurlijk. We gaan we eens even naar het tennis 50-set tussen Djokovic en Nadal. Verloopt het allemaal nog op servers, Marcella? Ja, nog steeds. Er zijn nog geen uh, kansen geweest. Het staat 2-2 uh, in die vijfde set. Het is wel zo dat Djokovic er een beetje aangeslagen uitziet. Niet meer zo fit oogt hij. Maar ik denk dat hij toch uh, mentaal nog wel wat in huis heeft. De nummer 1 van de wereld is hij niet voor niets. Vorig jaar uh, tien toernooien. Uh, drie Grand Slam overwinningen. Uh, mentaal is hij toch van de ja, top 4, de fabulous 4, toch uh, het sterkste gebleven. En hij weet, hij hoeft nog maar één setje te spelen. En Ja, dan. Kan hij eigenlijk een week in bed liggen. Maar ja, is het genoeg zijn fysiek? Want het was natuurlijk wel een oneerlijke strijd. Nadal twee dagen vrij, Djokovic maar één. Maar we gaan even een doelpunt bekijken bij Andy Houtkamp. Het is 1-0 voor FC Twente. Luc de Jong is de maker van het doelpunt. Een paar minuten geleden kreeg hij al een kansje. Dat werd nog gestopt door de verdediging van FC Groningen. Maar nu een uitstekende voorzet vanaf de linkerkant door Ola John. En uh, op het hoofd van de vrijstaande Luc de Jong, dat wel, hoe kom je zo'n vogeltje vrij. Maar hij scoort dus 1-0 voor FC Twente na een uh, kwartiertje spelen. Goeie aanval van Twente, De eerste echte hele goede aanval. En Ola John vanaf de linkerkant met het rechterbeen, mooie voorzet. En over de verdediging heen, tussen twee man in, is het uh, Luc de Jong die 1-0 scoort voor FC Twente. Marcella, je had het over de slijtageslag in de finale. Ja, en uh, als je het zou kunnen zien uh, op televisie, dan zie je toch dat Djokovic nu wankelt. Letterlijk en figuurlijk. Vermoeidheid uh, schiet erin. Er uh, sta, staan ook uh, exact vijf uh, uur op de baan nu de spelers. Dus dat uh, record gaat eraan van vijf uur en veertien minuten. Het record waar uh, Nadal uh, zelf verzorgde in zijn partij tegen Verdasco uh, in 2009. Nadal nu op een uh, 40-0 voorsprong. Hij wint zijn service games uh, makkelijk, Hij heeft nu uh, gamepoint uh, voor de. 3-2 Slaat een ace met 190 kilometer per uur. En je ziet toch dat er bij Djokovic wat geknapt is. Sluipen wat foutjes in zijn spel. Maar goed, sluit hem niet uit. Hij kan dat alles of niks tennis gaan spelen. Dat weten we nog van vorig jaar. De US Open. Twee sets tegen 0 achter tegen Federer. Twee matchpoints achter. En toen ineens die ongelooflijke ballen uit het niets van Novak Djokovic. Die dat toernooi won. Hij versloeg Nadal toen in vier sets in de finale. Een challenge hier. Die bal gaat uit en dus dus betekent het dat Nadal zijn service, games, service game op LAF wint. En dan leidt hij in de vijfde set met 3-2. The kids took back the Snel petrol, die hielden er wel in één keer mee op, natuurlijk. Call-out in de raak. We gaan verder met Twente, FC Groningen. Twente op koers daar, Andy. Ja, terecht. Ook verdiend. 1-0 de voorsprong, Luc de Jong, zijn dertiende van het seizoen. Terechte topscorers beginnen zich in deze fase van de competitie duidelijk te manifesteren. Luc de Jong, dus met 13 doelpunten. Een uitstekend uh, gemiddelde percentage laatste Nederlandse topscorer van FC Twente Dat was trouwens Jan Venegor of Hesseling. Met 15 doelpunten in een heel seizoen. Dus Luc de Jong mooi op koers. Uh, 1-0. Ik zei het al verdiend. Hè, omdat Twente gewoon lekker aan het voetballen is. Frank en vrij met Ola John. Uh... In de hoofdrol samen met Luc de Jong. Ook degene van het doelpunt. Nu zit Rosales ertussen. Speelt de bal op Rama. Kijken of er gecounterd kan worden. Als de bal bij Luc de Jong in de middencirkel komt. Naar Bayrami. Maar die houdt de bal even bij zich. En speelt hem dan terug. Eigenlijk tot teleurstelling van het publiek. Je hoort dan eerst eventjes de adem ingehouden. Omdat de aanval er aan lijkt te komen. En dan een zucht van teleurstelling eigenlijk. Van, ja Jammer dat die bal dan terug gaat. Richting de verdediging. Tim Cornelis speelt de bal breed naar Douglas. Douglas kijkt om zich heen. Ziet aan de linkerkant Rosales staan. Speelt de bal in de voeten van de Venezolaan. En uh, ja, die weet eigenlijk niet goed wat hij ermee moet doen. Geeft hem terug aan uh, de Nederlander. De Braziliaanse Nederlander zeg maar. Uh, Douglas die hem weer naar de Venezolaan speelt. Naar Rosales. Rosales bal breed naar Wisker, of De aanvoerder met de korte mouwen. Uh, het is uh, flink koud. Maar ja, dat uh, hoort er ook bij. Bij een uh, echte voetbalwedstrijd. Het is een wintersport. En Douglas speelt de bal dan naar Fer. Fer weer terug naar Rosales. En uh, Groningen komt niet aan de bak als de bal ook helemaal terug gaat naar Michailov. En Groningen wacht steeds zo op de middenlijn af wat uh, FC Twente gaat doen. En als je met 1-0 staat na 21 minuten spelen, ja, dan kom je weinig in balbezit. Want Twente zet niet echt aan om uh, uh, heel uh, snel naar voren te gaan. Nu dan de bal naar Brama. Brama kaatst de bal terug naar Douglas. Douglas kijkt uh, naar buiten. Ja, en zo uh, is het al anderhalve minuut, twee minuten balbezit voor FC Twente. Zonder dat Groningen ook maar in de buurt van de bal uh, komt. Nu gaat Rosales de bal weer terugspelen. Nee, heren, Meester kun je noemen FC Twente tegen FC Groningen 1-0. Gaan we naar die andere wedstrijd van half drie. RKC VVV nog niet gescoord, Richard? Nee, 0-0 nog steeds. Halverwege de eerste helft. Het is heel matig. Veel fouten bij beide ploegen. Vooral slordig in de passing. VVV valt me op. Het is ook nerveus eigenlijk aan beide kanten. Misschien ook wel logisch. Gezien de grote belangen. RKC wel iets beter. Vooral de eerste 10 minuten was dat het geval. Maar in deze fase van de wedstrijd zie ik toch heel veel dingen die niet goed gaan. RKC nu op de helft van VVV. Schet probeert snel achter die bal aan te gaan. Maar in het strafschopgebied is Gentenaar er wat eerder bij. En hij rolt de bal vervolgens naar Forsterman. Gehuurd van FC Utrecht. Vorige week maakte hij de winnende goal in die wedstrijd thuis in Venlo tegen Feyenoord. Knappe prestatie van het vernieuwde VVV. Dat nu opnieuw slordig is achterin. Maar Yoshida kan het herstellen. En nu dan de opbouw aan de rechterkant. Met Berghuis speelt de bal terug naar Forstermans. Forstermans dan weer naar Timisela. En Timicela denk ik naar Yoshida. Maar er zit weinig tempo in de aanval bij VVV. RKC doet het wat dat betreft iets beter. Probeert snel de diepte te zoeken naar de spits. Die vandaag dus voor het eerst speelt bij RKC. Christian Nemeth, de Hongaar. Maar heel veel hebben we van hem nog niet gezien. Als je afgaat op de statistieken overigens. Dan vallen er vanmiddag hier in Waalwijk heel weinig goals. Want VVV heeft dit seizoen slechts in uitwedstrijden nog maar drie doelpunten gemaakt. En RKC in Waalwijk in het eigen stadion dus slechts negen doelpunten. Dat houdt absoluut niet over. Evander Snow nu op het middenveld voor RKC. Paas de bal naar de rechterkant, naar Schet. Die heeft een Zie in huis tegenover zich Leijwe Cabessi en Linsen. En die houtkamp in Enschede. De tweede van Luc Dion, de 0 of FC Twente. De tweede voorzet kwam weer van dus Ola John. Hoe makkelijk loopt hij hier, hier er aan de linkerkant uit. Geeft de bal voor en dan is het Luc de Jong die makkelijk voor zijn tegenstander komt. En de bal binnentikt met zijn linkerbeen en zo leidt FC Twente eigenlijk al heel snel na een kwart wedstrijd. Zeer comfortabel en speelt FC Twente gewoon een hele goede wedstrijd tot nu toe. En staat het met 2-0 voor door twee keer Luc de Jong tegen FC Groningen. Paul u trouwens ook op de hoogte van de wedstrijd in de Jupiler League. De topper tussen Den Bos en Willem II staat er naar ruim 20 minuten te spelen. Want ja. er het 0-0. Slim lacht er zelf bij. Ja. <laughs> gaan we verder met tennis Djokovic. Nadal probeert Djokovic een beetje te, te forceren. Neemt hij te veel risico, Marcelo? Nou, ik denk als je vijf uur hebt gespeeld, dat het een kwestie is van je tanden erin zetten. En hopen dat die bal goed gaat. Want het is. Uh... Ja, Djokovic is uitgeput. Daar uh, ziet hij wel naar uit. Uh, heeft zojuist zijn service ingeleverd. Dus staat nu in de vijfde set met 4-2 achter. En dat wordt dus een hels karwei. Want Nadal heeft echt het momentum. Als je nagaat dat Nadal in set 3 en set 4 geen enkel breakpoint kreeg, echt uh, een beetje werd weggespeeld door Djokovic. Maar ja, dan die vierde set tiebreak. Daar liet Djokovic het liggen met een 5-3 voorsprong. En die geweldige vechtlust van Nadal gaf hem de vijfde set. En ja, hij heeft hier echt het voordeel. Leidt nu met 4-2 en 5-0. Ze hebben overigens wel ondertussen twee records gebroekt. De langste Australian Open finale is dit geworden. Het record lag in handen van Wielander en Cash. Die stond op 4 uur en 14 minuten. Nou Daar zijn ze dik overheen, want ze zitten al ver over de 5 uur. En de finale... ...tussen Lendl en Wielander bij de US Open in 1988. Dat was de langste Grand Slam finale ooit. Dat was bijna 5 uur, 4 uur en 54 minuten. Nou, dat hebben ze dus ook geklopt. Dus wat dat betreft zijn er al twee records geboekt. En we gaan nog even door. We vragen ons af of Djokovic nog kan terugbreken. Nadal leidt met 4-2, ziet er heel goed uit. En hij staat nu te serveren bij 15 gelijk. Gaan we weer voetballen in de Kamp Twente... Ziet er ook heel goed uit op weg naar de tweede plaats. En met ja. vertrouwen op misschien nog wel meer hè, daar in Enschede. Ja, dat ziet er goed uit Tom. Ik heb afgelopen vrijdag PSV aan het werk gezien. Uh, wonnen uh, niet heel makkelijk, maar winnen toch van uh, Vitesse. En FC Twente wint, uh, zo lijkt het erop, uh, van FC Groningen. Want uh, dan denk ik dat deze twee ploegen toch wel heel erg uh, uh, er tegenaan gaan. AZ natuurlijk uh, in de problemen. Maar Twente en PSV dat zijn op dit moment toch wel de ploegen waar het om gaat. Twente 2-0 voor tegen FC Groningen. Eigenlijk heel eenvoudig. Want uh, twee keer voorzet vanaf de linkerkant van Ola John. Twee keer Luc de Jong die eigenlijk te vrij mag in schieten En uh, zo is het uh, probleem dus voor FC Groningen. En zit uh, FC Twente op rozen. 2-0 voor tegen Groningen. We stellen het NOS-journaal van drie uur even uit... vanwege de tennisfinale tussen Djokovic en Nadal. Eerst even naar RKC VVV. Wat gebeurt er, Richard? Ja, daar wordt een strafschop gegeven door scheidsrechter Fink. Eerst eens even kijken in de herhaling naar een luchtduel met uh, daar in elk geval een speler van RKC die daarbij betrokken is. En uh, ik zie veel bloed, maar belangrijker is dat in elk geval de aanvaller Christian Nemeth, de Hongaar... Ten val komt in het uh, strafschopgebied. En dat betekent dat uh, scheidsrechter Vink niets anders kan doen dan een penalty geven. Een is degene die de overtreding maakt. En uh, het wordt dus een, een strafschop. Maar wat ook belangrijk is dat een, een speler van de RKC nu het... Uh... Veld moet gaan verlaten. Dat is Braber die met zijn hand op zijn hoofd zit. Omdat hij daar met name geraakt is. En aan de kant van VVV zie ik ook veel bloed. En dat ziet er allemaal niet zo best uit Braber. Of die door kan, ik twijfel. In de 28ste minuut gebeurt het allemaal van deze wedstrijd. Braber die nu aan de zijkant staat. Samen met Ruud Brood. Maar die penalty die moet dus nog steeds genomen worden. Yvende Snow hij legt de bal klaar op 11 meter. Pieter Vink staat er ook bij. De concentratie is af te lezen op het gezicht van Dennis Gentenaar. Het was heel duidelijk een penalty. Want Nemet was het strafsobgebied al binnen. En Forstemans haakte hem gewoon heel simpel. Daar waar het niet mocht en daar waar de bal ook niet aanwezig was. Snow neemt nu de aanloop. de Snow en hij scoort Gentenaar naar de verkeerde hoek. En het publiek achter de goal bij Gentenaar wordt helemaal gek van vreugde. Want de thuisploeg RKC leidt met 1-0. Nadal was door de servers van Joko. Of iets heen gebroken is hij op weg naar de titel Marcel Mesker nou, nog niet hoor, want hij staat nu breakpoint achter. 30-40, daar komt hij met zijn eerste service. Die gaat uh, het net in, dan komt er een tweede service. Djokovic kan hier dus terugbreken tot 4-3. Een strohalm voor de Serviër. Nou, dat uh, moet hem uh, goed doen. Kijken of hij risico neemt. Ik geloof niet dat hij die lange rallies nog volhoudt. Goede back-end return van Djokovic op de baseline. En uh, Nadal slaat hem uit. Ja, dit is toch te gek voor woorden. Hoe Djokovic, die toch uh, uh, helemaal kapot moet zijn, uh, dit uh, punt nog... Binnen te halen. Hij breekt Nadal in de zevende game en komt terug tot 4-3. Mag dadelijk serveren en dan kan het weer 4-4 worden. Nou, de langste partij ooit, dat is nu ook al gebeurd, want dat was dus Nadal Verdasco uh, 5 uur en 14 minuten. Daar zijn ze doorheen. Het is de langste Australian Open finale, het is de langste Grand Slam finale, uh, de allerlangste uh, qua games. We hebben hier ooit een partij gezien van 2018 in de vijfde set,